...met het NOS-journaal. In Athene is het Griekse parlement bijeengekomen voor de bezuinigingen. Alleen als een meerderheid voorstemt... ...krijgt Griekenland een nieuwe internationale geldinjectie... ...dit keer van 130 miljard euro. Het ziet eruit dat het bezuinigingspakket wordt aangenomen... ...hoewel een aantal parlementsleden tegenblijft. De stemming wordt vanavond laat verwacht. Het kabinet wil 3,3 miljard euro bezuinigen... ...waarbij gesneden wordt in lonen, pensioenen en banen.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 Intussen gaat de staking van de politie in Rio de Janeiro gewoon door. De politie wil daar met het oog op het carnaval eind volgende week de gemeente onder druk zetten. De Japanse keizer Akihito ondergaat volgende maand een hartoperatie. Het paleis smelt dat hij een bypass krijgt. De laatste jaren kampte Akihito al vaker met gezondheidsklachten. Zo had de 78-jarige keizer vorig jaar last van een longontsteking en moest hij in 2003 worden behandeld voor prostaatkanker. Het weer in het noorden winterse neerslag en vanavond in het zuiden kans op wat sneeuw. In het hele land moet het verkeer rekening houden met gladheid. Vannacht kans op mist en in het noorden kans op ijzel. Temperaturen van min 5 tot plus 1. En morgen overdag af en toe wat regen dan 3 tot 5 graden. Dit was het Dit is bijna Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file bij de Van Brienenoordbrug 3 kilometer. Tot zover de verkeers...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 She swore she'd pull my best years out of me. Fat wet lips on a sea salt canvas. <laughs> Goodbye, Picasso. Hello, Dolly. The soil is fertile, where her footsteps try. She's my new religion, she's all I got. 3 Turnstrand Derby hoorde je Holding On To You 10 over 4 3 uur zondag in Kenmerland en het betekent de evenementen van Sandfort en omgeving. En carnaval. Staat voor gekkigheid in kolderieke pakken. Joy staat voor plezier en het is een prima combinatie om het eens uit te pakken met een hilarisch carnavalsfeestje. Trek je gekste kostuum aan want de en de leukste krijgt prijs. De dansvloer gaat open om 8 uur en DJ Justice zal weer van de partij zijn. En wees niet bang voor de hele avond hoen papa, want we draaien van alles. Nou, carnaval dus, 18 februari in Café Joy Sanford. In de L Elsbacherstraat 6...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 Wil je nou aanwezig zijn? Kost het maar 5 euro. 19 februari dus om 3 uur. Meer informatie vind is te vinden op www.classicconcert.nl En gehaktbalspecialist van Zandvoort 2012. Na de lekkerste sneert en het gigantische succes van de Nederlandse koersmiddelschap gaan Nalepellen Is het nu de beurt aan een thuiskoks om een lekkerste bal gehakt van Zandvoort te maken. Lever op zondag 26 februari 4 ballen met su.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 Um, Kitsch Adventure Week En uh, kom gerust langs bij de workshop Radio DJ bij ZFM Zandvoort En ik weet zeker, je vindt het heel erg leuk Ik kom weer de plek van Rudy of voor mij <laughs> Op zaterdag 25 februari Zal het Circuit Park Zandvoort De tweede editie van circuit short rally Plaatsvinden Het is gratis Toegankelijk rally evenement op het Zandvoortse racecircuit voor <laughs> voor een al met een nul Van de openings van de Nederlandse Short Rally kampioenschap. De, ja, de Circuit Short Rally was in 2011 nieuw evenement op de racekalender van Circuit Park Zandvoort. Bij de geslaagde eerste editie stonden ruim 30 teams aan de start... De het uiteindelijke winnaar Koen Fink en Zette Bakker met de vrije Subaru Impreza. Samen met de Stichting Autosportief heeft de organisatie ook ditmaal een rallyparcours uitgezet... Op het evenementterrein van Circuit Park Sandvoort. Wil je nou een beetje meer informatie? Kijk dan op www.circuitshortrally.nl of op www.cpz.nl Circuit Short Rally, leuk. 25 e van februari, hè? Ja.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 FM. Je naar zondag in Kemeland en dus zo meteen nemen we het item met oog en oor de batsplaats door. Elke week te vinden in de Zandvoortse krant. Het is een item met allemaal leuke berichten over Chantvoort. Hier is mama's gun: Call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 Laat die gaan even bellen. Bel maar even naar de studio. 573 1969. En verklaar je liefde aan Rudy of aan mij? De kant is heel klein hoor, denk ik. De kant is kleiner ja, dat nee, nee, nee, het gaat nee, gebeuren. Ik weet het niet. Misschien wil je nog, krijg je nog een leuke d bij hey, We gaan verder met het oog en oor, de Bad Elke week een item in de krant. kranten. We beginnen met de zomerexpositie 2012. Hoeveel de winter nog vast zit in het, in het stadel, wordt er bij de lokale raad van kerken al gedacht aan de jaarlijkse zomerexpositie. Voor deze expositie kunnen Zandvoortse kunstenaars zich opgeven. Zij moeten wel voldoen aan het thema van 2012: zeegezichten. De maten van verschillende schilderijen kunnen maximaal 90 bij 90 centimeter bedragen in verband met de beschikbare hangruimte.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 dat is er, ja, goed met je. Ja, voor de rest gaat het goed. Hey, 19 februari is het de middelste traditionele kindercarnaval in de krocht. Voor de iets oudere kinderen van 10 tot en met 13 jaar wordt in de Disco Chin Chin dit jaar voor het eerst ook een carnavalsfeet georganiseerd. Van half 8 tot half 11. Verkleed is uiteraard verplicht. De kaarten zijn uh, van 4 euro Zijn te koop bij Robin. Tel 0652041460. Dus is kindercarnaval op 19 februari in Chin Chin. Beters de 10 en 13 jaar? Uh, 4 euro zijn de kaartjes. Hartstikke leuk. Bel dan even Robin op 06-5204-1460. Uh, en de trekking van de kerstbomen loterij is geweest. Dit jaar zijn bijna hel de helft uh, meer bomen ingezameld als vorig jaar. De jaarlijkse inzameling en verbranding van de kerstbomen op 11 januari heeft totaal 816 bomen opgeleverd.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 And Otis <laughs> Raddy Lennon Crosby steals it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 Ook hele bekende liedjes Mr Blue Sky. Well, is nou, dat is een bekend liedje toch? To, to so to so to en een liedje dat hij song? El Green Let's stay together. Ah, I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 Leave me. It don't even come to drive.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 The jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. Heel dit, niet door Klin, Aangevraagd door Philip Peters. Philip, dankjewel jongen. American Pie. Hey, um, Rotterdam. De stad van Zuid-Holland. Die overweegt een petjesverbod in het winkelcentrum in de wijk IJsselmonde. Dat is een plan van de plaatselijke... Drie keer raden, welke partij? PVV. 5 Heel goed. Die wil ook een verbod op het hebben van zonnebrillen en capuchons... Naar de partij denkt het aantal overvallen terug te dringen. Burgemeester Abootale van Rotterdam staat niet negatief over tegen dit idee. Ik vind het een beetje, uh, een beetje ver iets. gezocht. Een raar. <laughs> Straks mag je eens verboden om om met kleren over straat te straat moet je iedereen naakt over straat? Dat zou in sommige gevallen heel gunstig zijn, maar ik denk in de meeste gevallen niet. Oh, <laughs> noem maar niet. De bekendste denk ik is uh, de ijshooligan en moordslachter Rick H, die op de most wanted lijst van de politie stond. Hij wordt uh, steeds korter, de lijst. Vorig jaar zijn er zes grote criminellen die op de lijst stonden opgepakt. Het jaar daarvoor werden er al drie, opge er al drie opgepakt. Er wordt nu nog elf zware criminellen gezocht. En Nederlandse huishoudens hebben opnieuw meer gestookt vanwege de kou. Nou, dinsdag werd uh, 544 miljoen kubieke meter aardgas verbruikt. 26 miljoen meer dan de piek van vorige week woensdag.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 1 tussenstand in de Eredivitie. Wedstrijd om half 5 begonnen. Feyenoord thuis in de Kuip tegen Vitesse. De tussenstand is daar 1-0. Killers is de ene laatste plaat van deze zondag in Kermeland. Voor deze zondag, 12 februari 2012. We feliciteren Christel Nunen met een kaartje voor de huishoudbeurs. Ja, we kregen net nog een berichtje of er nog kaarten te winnen zijn. Helaas, pindakaas, dikke pech, zijn geen kaartjes meer.